Van voor 14 dagen. We hadden het toen onder meer over vliegenkasken. En een vliegenkasken, eh, dat is een kas of kast waarin eetwaren eh, vroeger in de, werden eh, bewaard en dat kasken stond in de kelder. Een kleine kast, dus van raamwerk aan de zijde met vliegendraad bezet om te beletten dat de vliegen erbij zouden kunnen komen. U het woord vliegenkas moet dateren van de eerste helft van de 16e eeuw, dus toch al vrij oud. Vliegendraad is dus vliegengaas, het metalen weefsel tot wering van vliegen. We hadden het onder meer over het werkwoord palatern. En iemand vleien, vertroetelen, werd bij ons eertijds, want dat is al een lange tijd geleden, palatern genoemd. Nu vind ik in een aantal dialectwoordenboeken uh, varianten, namelijk paloddern en palottern en palutern. Nu, het WNT brengt in dat verband palullen op. Nu, het asses palatern heeft zeker geen ongunstige betekenis. Het wil dus niet zeggen beetnemen of foppen. Want als van iemand gezegd wordt, die moet gepalaterd werden, dan betekent dat dat die persoon met veel flauwe praat moet worden benaderd om er iets van gedaan te krijgen. Het zou dus kunnen dat het Pallouteren betekent, die nevenvorm voor de eerder geciteerde variant Paloderen en Pallotter. Die vind ik in het woordenboek van Dalen Eile vertellen, in diezelfde betekenis, maar hij kenmerkt het als Zuid-Nederlands. dat het in die betekenis bij ons wordt gebruikt. Nu, het woord Cafour stamt uit het Picardisch, dus een Oud-Franse taal. Uh, Cafoir en het uh, heeft te maken met het, Frans, het hedendaagse Franse chauffeur. Dus comfort, carrefour, chauffeur. Nu, bij vergelijking wordt de onze carrefour gebruikt in de zin van een dik achterste. Dus iets wat daarop gaat gelijken. De eide cafour op, die heeft een carrefour, een comfort op. Oh, een prachtige vergelijking. Dan hadden we het nog over een vergiet of een teams dat wij een zaag noemen. Een zeg. Verkleinwoord zegschen, maar ook zegschen. Een woord dat door vandaag als Zuid-Nederlands wordt gekarakteriseerd. De, de zaag doen. Pakta pakt Pakta zegschen. De melk doet zegschen doen. Zij houdt verband met het Oud-Nederlands. Ik bedoel het Middellandse ziegen. Dat betekent naar beneden laten vloeien of zuiveren, filtreren dus. En onze Kiliaan, die we al eerder vermelden, die kende seigen ook in dezelfde betekenis. Nu, als variant voor het Assas zaag wordt wel eens za gehoord, de de za doen. Zie daarmee, een kort overzicht van het materiaal van Voor 14 Dagen.